11 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Veel nieuwe abonnementen mogen met ingang van vandaag... niet meer stilzwijgend worden verlengd. Consumenten kunnen daardoor makkelijker afkomen... van bijvoorbeeld een lidmaatschap van de sportschool... of een contract met een energiemaatschappij. Als de afgesproken contractstuur is afgelopen... mogen consumenten voortaan op ieder moment opzeggen. Daarbij geldt dan wel een opzegtermijn van een maand. Alleen abonnementen op kranten en tijdschriften kunnen soms nog een paar maanden langer doorlopen. De regels voor abonnementen op telefoon, tv en internet zijn twee jaar geleden al aangepast. Financiële producten zoals verzekeringen vallen niet onder de nieuwe regels.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 Dinsdag stemden de ministers van Financiën van de Eurolanden in met de toekenning van een noodlening van 8 miljard euro aan Griekenland. Het zesde deel van het noodpakket, van in totaal 110 miljard euro, werd lange tijd niet vrijgegeven, omdat niet zeker was of de regering van premier Papadimos zijn bezuinigingsbeloften zou nakomen. Ruim 80 procent van de jongeren vindt het herdenken van de Tweede Wereldoorlog belangrijk en wil er ook mee doorgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nationale Jeugdraad.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 Dan het weer nog periode met regen, maar in het noordwesten ook wat zon. Vanmiddag neemt de wind af en het wordt een graad of 10. Morgen nog enkele buien en ongeveer 9 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. En file staat nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 2 kilometer. Geld stinkt, geld bouwt, geld spaart. Spaar bij een bank die de wereld spaart...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 Gids.fm met Felix Meurus. Goedemorgen, Rijkswaterstaat erkent in dagblad de pers, dat op verschillende autosnelwegen waar de maximumsnelheid naar 130 km per uur is gegaan, de sprake is van een hoog ongevalsrisico. De kans op een dodelijk ongeval kan oplopen tot 126 procent. Daadkracht dus van een kabinet dat met grote stappen snel thuis wil zijn. Eerder thuis, maar wel dood, zo vatten de pers het samen. Wat gaan we doen in de gids? Nou, we gaan praten over smaak. Kun je objectief vaststellen of rookworst of granalen lekker zijn? Ja, zegt topkok Peter Klossen. En hij won met zijn echoput deze week in Michelinster. Dus ik geloof hem. Zometeen zijn smaaktheorie. En Movember is voorbij. Ja, Movember in plaats van November. Want in de afgelopen maand lieten duizenden mannen hun snor... Mo, moustache, staan om geld op te halen voor prostaatkankeronderzoek. Maar hoe gaat het met dat onderzoek? Menno Bentveld zocht het uit. En noodtoestand in Attabawaska. Dat is een Indianenreservaat in Canada. De wereldontvanger zoomt in op een humanitaire crisis die daar stilletjes gaande is. En wilt u daar beeld bij? Surf naar gids.fm. Het plan van onderwijsminister van Bijsterveld om ouders via een contract meer te betrekken bij de scholing van een kind leidt tot verhitte discussies. De ouders hebben het al druk genoeg, zegt de een, terwijl de ander vindt dat de ouders de morele plicht hebben om een kind goed te begeleiden tijdens dat moeilijke onderwijsproces. Frederik Smit is hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, promoveerde op de rol van de ouders in het basisonderwijs en hij zit in een studio in Nijmegen. Goedemorgen, meneer Smit. Goedemorgen, ik ben geen hoogleraar, hoor. ik ben er wel op gepromoveerd, dus uh, even voor de duidelijkheid. Ik ga het onmiddellijk doorstrijpen. Wat bent u wel? Ah, ik ben gepromoveerd in, op een onderzoek naar de relatie ouders en school. Maar wat doet u tegenwoordig? Ik doe onderzoek en ik geef meesterklassen lessen aan leraren en directies... hoe ze moeten omgaan met ouders. Uitgangspunt van de minister is dat ouders te weinig betrokkenheid tonen... met de school en het onderwijs van hun kind. En u onderzoekt dat dus... Is dat ja. gebrek aan betrokkenheid ook uw ervaring dan? Komt dat voort uit die onderzoeken? Uh, nee, alle ouders zijn in principe betrokken bij hun kinderen. En daarvoor hoeven ze natuurlijk niet naar school toe te gaan. Ze kunnen ook thuis betrokken zijn bij hun kinderen. Maar veel ouders zullen zeggen dat ze geen tijd hebben... op het moment dat de school iets van ze verlangt, zoals Van Bijster ja. dat zegt. Klopt. Uh, Zo'n 95 van de leraren stelt als grootste klacht... ouders hebben geen tijd als, als we ze willen inschakelen bij activiteiten op school. Dat lijkt mij geen uh, nonsens-argument, want ouders hebben het tegenwoordig erg druk, hè? Inderdaad, ja. Full-time banen? Full banen, ouders die alleen voor de kinderen moeten zorgen. Zowel een goede baan hebben en dan de zorg voor de kinderen hebben, ja. Nou wil de minister ouders tot meer betrokkenheid bewegen... via een zogeheten oudercontract. Gaat dat werken? Dat weten we niet... Op een aantal scholen is het wel ingevoerd de afgelopen jaar. En in een contract staat aan de ene kant wat de school van de ouders verwacht. En als het goed is, staat er ook in wat ouders van de school kunnen verwachten. Ja, maar dat suggereert een juridische basis, toch? Of heb ik het mis? Ja, maar die is er natuurlijk helemaal niet. Stel je voor dat ouders zich niet houden aan een contract... ja, dan laat je ouders natuurlijk niet nablijven. Of je gaat het niet bos vieren op de kinderen. Dus het stelt juridisch helemaal nul voor. Dat lijkt me wel leuk als ouders moeten nablijven. Maar goed, dan kun je misschien beter spreken van een overeenkomst. Ja, dat is ook een betere term, onderwijsovereenkomst. En werkt dat dan? Want die leerkrachten moeten dan weer controleren... of de ouders zich aan die overeenkomst houden. En dat lijkt me ja, langzamerhand veel tijd gestoken in... Een onderwerp waarvan je denkt, ja, kan je dat niet beter steken in en noem ik een zijstaat lesgeven. Nou, iedere docent wordt betaald dat hij lesgeeft en goed lesgeeft. En daar zit een beetje een punt. De professionaliteit van docenten kan gewoon een stuk omhoog, als je het vergelijkt met omringende landen. En ik vind dat wat de minister doet, is eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid leggen bij de ouders. Terwijl je eigenlijk de docenten verantwoordelijk moet stellen voor het lesgeven. En wat de minister dan wil, is dat ouders zich meer op school gaan manifesteren. Is dat goed, als ouders binnen het schoolgebouw taken gaan uitvoeren? Nou, dat doen de ouders ook al. Ze verrichten hand- en spandienst aan de ene kant. En aan de andere kant kunnen ze ook in de medezeggenschapsraad... of in de ouderraad zitten. En op, er zijn scholen, nou, dan struikel je over de ouders, bij wijze van spreken. En, is dat er, zijn goed? Scholen, en er zijn scholen waar geen enkele ouder te bekennen is. Ja. Het wisselt nogal. Maar op het moment dat je erover struikelt, werkt dat dan goed? Ja. Dat betekent dat ze een open cultuur hebben, dat ze openstaan voor invloed van buiten, dat ze openstaan voor gesprek en dat ouders in heel informeel kunnen overleggen, praten over hun kinderen. En over het algemeen is dat heel positief. En de leraar staan die er open voor? O, die ouders die uh, ze te woord moeten staan? Nou, het hangt er vanaf in wat, met wat voor soort ouders je te maken hebt. Hè? Je hebt verschillende typen ouders. Je hebt ouders die zich als supporters opstellen. Nou. Dat is ja. het mooiste wat je kunt hebben natuurlijk. He, dat als, als zoveel mogelijk ouders als fans, als ondersteuners... als visitekaartjes van de school functioneren. Maar er zijn ook ouders ja, die wat moeilijker in de omgang zijn. Ouders moeten van de minister meer aan huiswerkbegeleiding doen. Maar u vindt dat ouders ver weg moeten blijven van rekenhulp. Waarom? Nou, ik vind het altijd goed dat ouders betrokken zijn bij de school... en ook bij het huiswerk... Ja maar vooral zeg maar, met lezen, voorlezen, taal. Uit onderzoek blijkt dat dat over het algemeen positieve effecten heeft. Maar met rekenen daarentegen is dat wat minder positief. Want scholen ja, die hebben vaak hele verschillende methoden... hoe ze, met rekenen, uh, hoe ze de, de rekenmethode aanbieden. En... U bent waarschijnlijk ook opgevoed met, of opgegroeid met staardelingen. Ik noem maar wat. Ja. Hè? Nou, leerlingen tegenwoordig. Er zijn scholen die het via schattingen doen. Hè? Dus niks meer via zo'n staardeling. Maar dat leerling in verschillende stappen... via een heel denkproces tot een resultaat moeten komen. Ja, dan moeten ze 986 nou. door 32 uitrekenen. Dat doen ze dan via een schatting. Bijvoorbeeld, ja. Nou, althans, er zijn verschillende stappen. Er zijn scholen die dat doen. Nou, en ouders zijn het helemaal niet gewend. Dus als je vindt als ouder als de rekenresultaten minder zijn... van oh, ik ga het leven bijspijkeren, hè, de zweep erover... ik ga er even flink aan trekken met mijn kind... Ja, en je bent nog opgevoed of opgeleid op een hele oude manier... ouderwetse manier, zeg maar... Ja. Ja, dan uh, sla je de plank helemaal mis natuurlijk. Hè. Het feit dat uh, ouders hun kroost begeleiden bij huiswerk vindt u goed. en Dat moet ook veel ja. gebeuren, zegt u. Maar op het moment dat ze daar geen tijd voor hebben... wel controleren of het huiswerk af is... Nou kijk, wat alles, alle ouders die vragen altijd, is het huiswerk af? Is de belangrijkste vraag. Maar daarbij willen ze daarna niet in discussie met hun kind... want ze willen vooral niet als een uh, politieagent uh, gaan optreden. Wat ouders willen is vooral de relatie met hun kind goed houden. Dus ze doen net alsof ze geïnteresseerd zijn. Ze vragen wat huiswerk af is, maar willen ze er eigenlijk verder niet mee bemoeien. Met, met name ook omdat ze het vaak ook niet kunnen. Dat ze de vaardigheid niet hebben, dat ze de tijd niet hebben... dat, ze, dat leerlingen zich een beetje los willen maken... Hè? Dat, ze niet, ja, dat, leerlingen, dat hun kinderen eigenlijk niet willen dat ze steeds over hun schouder worden meegekeken. Er zijn verschillende argumenten voor. Fredrik Smit, ooit gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zeg ik het zo goed? Ja. Hartelijk dank. Oké, okay, En deze muziek is het teken voor mij om ons op de wetenschap te gaan storten. Menno Bentveld, Movember. Goedemorgen Felix, Movember. Ja, je had het er net al over. Hè? De, de mannen laten hun snorren groeien. Je had er natuurlijk al van gehoord. Uh, even opfrisser. We luisteren even naar dit Canadese sportje. Sportstars had them. Educated people had them. stars had them. Rockstars had them. Wrestlers had them. This Movember, men from across the globe will have them. The Mo, slang for mustache, and November, come together to create Movember. Where we challenge men to grow a mustache for the fight against prostate cancer. Mo bros. Er moesten de snorgen gekweekt worden, men Er moesten de gekweekt worden, niet alleen in Canada, maar wereldwijd. Nederland deed ook mee. Uh, Joris Tjade van de organisatie van Movember legt uit waar het nou precies om te doen is. Ja, Movember is de maand die vroeger bekend stond als November vanaf nu ervaren vanaf als Movember En dat is de maand van de mannen hun snor laten staan... om geld op te halen voor prostaatkankeronderzoek uitgevoerd door het Nederlands Kankerinstituut... Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Uh, ieder jaar krijgen ongeveer 9.500 uh, van onze landgenoten... te horen dat ze prostaatkanker hebben. En iedere vier uur sterft er een Nederlandse man aan de gevolgen ervan. Nou ja, dat is ten eerste een hele goede reden volgens mij... om daar echt een maand lang aandacht aan te besteden. En ten tweede is het natuurlijk ook een beetje een awarenesscampagne... dat um, mannen ook... Misschien soms iets meer met de gezondheid bezig moeten zijn dan dat ze dat zijn. Dus natuurlijk als man zijn we volgens mij vast sneller geneigd om te zeggen dat zit wel goed of dat komt wel goed. Ik hoef niet naar de dokter of dat gaat wel weg of, uh, en zeker met problemen die zich een beetje in de schaam spreken. Afspelen. Dus om ook een maand lang die snor klaar te laten staan. Dan probeer je eigenlijk ook de boezem een beetje te verbreken. Ik zie wat uh, van die rare ja. beweging boven jouw liggen. Ja, er groeit iets. Ik heb een waardeloze snor groeien. Dus daar is het. dat is niet om over naar huis te schrijven. Ik heb een beetje meegedaan. Ik ben ook al eerlijk gezegd te laat begonnen. Maar ik dacht, het minste wat ik kan doen is in deze rubriek toch even aandacht vragen. He, november is nu voorbij. Ja. Het is 1 december. En laten we nou eens even terugkijken op die, die actiemaand. Die aandacht vraagt voor die vreselijke ziekte waar veel te weinig aandacht voor is. Uh, ja, eerst maar even. Wat is nou ook alweer die Prostaat, lesje biologie. Een klier die zich rond de blaas bevindt. Uh, of onder de blaas, rond de urinebuis. En bij inkrimping zorgt hij ervoor dat er geen sperma in de blaas terechtkomt. En hij produceert uh, prostaat, vloeistof. En dat zorgt ervoor dat dat sperma beter zijn werk kan doen. En uh, uh, langer blijft leven in de vagina. Nou, nu prostaatkanker. Ik sprak met André Bergman, uh, oncoloog en uh, uh, internist van het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. En hij vertelt wat er bekend is over de oorzaak van prostaatkanker. Er is eigenlijk weinig bekend over de oorzaak van prostaatkanker. Het is geen ziekte die in families voorkomt. Er is een kleine associatie met een zekere genetische afwijking, de brca 2 mutatie Die mannen hebben een grotere kans op prostaatkanker. En verder is er uh, onderzoek daar gedaan van voedingsmiddelen bijvoorbeeld. Nou, de, dus de meest krachtige associatie die daar is, is associatie met verbrand vlees. Dus bij barbecues, dat als vlees uh, zwart wordt. En daar zitten heterocyclische amine in. En die geven een verhoogde kans op prostaatkanker. Het is een hele eigenaardige ziekte, vooral in die zin omdat eh, in feite alle mannen ontwikkelen prostaatkanker. Als je kijkt naar mannen van 80 jaar eh, die nooit prostaatkanker hebben gehad... of nooit zich bewust waren van prostaatkanker, zo moet ik het zeggen... dan vind je in een, in een zeer hoog percentage, naar de 100% naderend... wel afwijkingen in de prostaat die je prostaatkanker zou kunnen noemen. Het is dus bijna alle mannen krijgen prostaatkanker. Alleen een veel kleiner deel zal de ziekte prostaatkanker krijgen waar ze aan lijden, die behandeld moet worden... En die leven is. Maar alle mannen dus eigenlijk? Hè? Nou ja, dat is een vreemde uh, gedachte. Dat is op den duur. Uh, uiteindelijk bijna alle mannen uh, uh, rondlopen met uh, prostaatkanker. Um, dat geldt natuurlijk voor heel veel soorten kanker. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk een beetje de prijs die ons lichaam betaalt... voor het feit dat we zo verschrikkelijk oud worden. Maar toch heb ik het idee dat we er vroeger veel minder over hoorden. Nou, nee. uh, klopt. We worden nu natuurlijk ouder. Uh, uh, dus het, het komt bij meer mensen tot expressie. En uh, er wordt nu meer op gescreend, ook al op jongere leeftijd. Hè, en daardoor komt het eerder aan het licht. Is, dan, is, is dat goed? De uh, huisarts zei wel eens: doe dat nou niet? Ja, nou dat klopt. Ja en nee. Kijk, natuurlijk is het goed als een ziekte op tijd wordt ontdekt. En dan kan je behandeld worden en met geluk kom je er vanaf. Dat is natuurlijk alleen maar goed bovenal. Maar eh, eh, André Bergman zegt ook ja, het, die enorme hype van screening is ook een gevaar. Kijk, er wordt gescreend op PSA. Dat is een eiwit in het bloed eh, dat toeneemt als je prostaatkanker hebt. PSA komt ook al voor in dat prostaatvocht. Eh, maar ja, als je prostaatkanker kunt hebben, moet ik zeggen, want eh, een verhoogd PSA betekent niet dat je prostaatkanker hebt. En als je prostaatkanker hebt, verhoogt niet altijd je PSA. Dus dat is heel erg moeilijk. Dus zij zeggen, ja, om nou iedereen in die carousel te sturen van uh, screening en dan biop te nemen en dan misschien wel uh, uh, operaties, wat heel erg ingrijpens is met, met complicaties en zo, ja, dat, dat, uh, dat staan zij niet voor. En uit Rotterdamse onderzoek blijkt dat je heel veel mensen moet screenen, wil je één iemand het leven redden. Maar ja, je zal maar Amerika... net die ene patiënt zijn natuurlijk. Je zal maar net die ene patiënt zijn, maar ja, ik wou nog zeggen, uit Amerikaans onderzoek blijkt uh, uh, dat nu uh, die PSA-screening wordt afgeraden aan alle mensen. Maar inderdaad, wat je zegt, je zal maar net die ene patiënt zijn, daarom is dat ook zo, ja, ja, Zo'n moeilijke afweging. Um, kijk, belangrijkste is natuurlijk dat je zelf goed op je lijf let. Hè? Kijk naar je lijf. Voel aan je lijf. Uh, als je problemen hebt met plassen. Pijn in de onderbuik. Als er bloed mee komt bij plassen. Ja, ga dan naar de huisarts. De, misschien is dat wel de belangrijkste boodschap van november. Uh, ga naar de huisarts. Maak het bespreekbaar. He, als alle mannen met van die... Uh, domme snorren, zal ik maar zeggen, uh, rondlopen. Tenminste, dom als je uh, normaal geen snorren uh, ja. draagt... om niet alle mannen met snorren nu voor het hoofd te stoten. Dan moet je daar ook gewoon over kunnen praten. Um, maar goed, als het geconstateerd wordt... we worden net al bij 10.000 gevallen per jaar... Uh, dan zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Nou, als eenmaal prostaatkanker is vastgesteld... en de ziekte is beperkt tot het prostaat... dan uh, zijn er twee behandelingen uh, mogelijk. Dat is door middel van chirurgie. En daar is weer de keuze op een open procedure... zeg maar de klassieke... Uh, uh, snee in de buik wordt gemaakt en dat dan de prostaat wordt uh, verwijderd. Of het kan tegenwoordig ook uh, door middel van een operatie robot worden verwijderd, waardoor het een zeg maar, minder uh, ingrijpende operatie is. En het andere alternatief is bestraling van de prostaat. Maar dat doe je dus alleen als de ziekte beperkt lijkt tot de prostaat. Als de ziekte blijkt uitgezaaid, dan zal het veel al zijn naar de klieren achter in de buik of naar het skelet. Van dan zijn uh, er dan geen operatieve ja. uh, mogelijkheden. Dan zal de ziekte moeten worden behandeld met medicatie. Kijk, okay, dan nou wordt er naar die nieuwe medicijnen heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, het spreekt natuurlijk voor zich dat daar verschrikkelijk veel geld uh, voor nodig is. Maar gelukkig wordt er ook uh, vooruitgang geboekt. Uh, sinds 2004 is er een taxaan op de markt. Het heet Dose Taxel. Uh, uit van de taxisboom afgeleid uh, chemotherapeuticum. En daarvan is aangetoond dat patiënten langer leven en beter leven met die chemotherapiebehandeling. Nou, dat heeft een grote doorbraak betekend in verdere ontwikkeling van nieuwe middelen. Daarvoor was voor waar bijna geen vinger achter te krijgen was. Nou, dat heeft een grote vlucht genomen, zoals ik al zei. Alleen dit jaar al zijn er twee nieuwe middelen geregistreerd in Europa... Uh, voor patiënten met hormoonongevoelige prostaatkanker. Ja, en die hormoonongevoelige prostaatkanker, waar Bergman het over heeft, dat is een vorm van kanker waar die, die belangrijkste medicijnen al niet meer bij werken. En waar dus nog specifiekere medicijnen voor nodig zijn. Nog even terug naar Joris Schade van de organisatie, dus met de vraag of de actie in uh, november een succes geworden is. Het ja, dus afgelopen uh, maand, november, is het nu eigenlijk heel erg goed gegaan hier in Nederland. Uh, het is de derde keer dat we dat doen hier. Uh, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld duizend deelnemers en die hebben toen één ton opgehaald. En uh, we hebben nu uh, 3.300 deelnemers die uh, nou ja, echt een flink, flink bedrag hebben opgehaald. En dat gaat uh, de komende tijd ook nog echt wel toenemen. Want zelfs nog in december, uh, begin december wordt er altijd nog veel gestort. Omdat mensen dan hun beloftes nakomen en de laatste mails worden verstuurd. Dus is een hele goede maand. Gaat heel veel snorren. Ja, ik heb net nog even gesproken, uh, Joris. De stand is nu uh, 230.000 euro is er in Nederland opgehaald. En wereldwijd 73 miljoen. Kijk, in Nederland loopt de actie nog wat minder lang. Een uh, paar duizend mannen hebben met die snorren rondgelopen. Ik zou zeggen, Felix, uh, volgend jaar... Ik weet het niet, we moet er mee? nog even over nou, nadenken. Ik stel voor hoor. dat we in gewoon met die hele gidsredactie, uh, alle mannen... Ah joh, dat zijn uh, allemaal vrouwen. Al, al, alle nee, ze zit je ook wel... wel ja, die kunnen natuurlijk ook... op latere leeftijd een, een, een, nog wel eens snorkelen. kweken. Maar je hebt ook vrouwen die mee kunnen doen met oplaksnorren en lippenstiftsnorren. Weet uh, je wat ik in, in, in de pers las gisteren? Nou? Dat de maand december wordt de maand voor vrouwen. Want tienduizenden vrouwen die laten hun schaamhaar een maand lang groeien... in de strijd <laughs> tegen baarmoederhalskanker. Meen je dat? Nou, dat was natuurlijk een grap. Dankjewel voor je komst. Nou, hoor. Wat ik uh, gemaakt, wat we ook uh, bij restaurant Ivy uh, serveren in Rotterdam... Uh, ja? uh, is onder andere een aantal amuses van uh, tomaat, uh, een horentje gemaakt... Uh, gedipte in licorice. licorice. is een drop-variant. Uh, achter... met drop dus? Ja, en we zijn erachter uh, gekomen samen met mijn souschef uh, Mannix... Uh, dat de smaken zoals uh, drop tomaat kan activeren. En daar hebben we een sorbet van uh, pikkelilly bij geserveerd. Topkok François Geurts maakte een amuse in De Wereld Draait Door... Dan smaakt dat eigenlijk wel? Tomaat met drop en pickeleli-ijs? Ja dus. En sterker nog, dat gaan we wetenschappelijk vaststellen. En dat doe ik met Peter Klossen, hij is eigenaar van restaurant De Echoput... in Hoogsoeren, dat deze maand een Michelinster terugwon. En daarnaast begon Klossen deze maand als lector gastronomie... aan de Stende Hogeschool in Leeuwarden. Hij promoveerde namelijk in 2004 op een smaaktheorie die hij zelf ontwikkelde. En hij zit in een studio in Leeuwarden. Goedemorgen, meneer Klossen. Goedemorgen. Nou, ik begin met de felicitaties, uw restaurant, de Echopit, viel veld deze week bij de uitreiking van de Michelin prijzen. Uh, Michelin sterren weer in de prijzen, uh, proficiat, met de toegepunt ja, van die sterren. Ja. ja, dat is een geweldige opsteker is dat. En ongetwijfeld speelt uw uh, smaaktheorie daarbij een rol. Um, ja, gelukkig wel, want de Echopit had heel lang al een ster. dus uh, het is, het is een, we hebben helemaal nieuw gebouwd, dus we moesten even wachten tot u weer terugkwam, maar uh, we zijn al heel lang met smaak bezig. Een theorie die onze staat stelt om objectief vast te stellen... waarom iets lekker is, zegt u. Lekker is geen toeval. Hoe bent u erachter gekomen? Nou, dat begon ik net al. We zijn al heel lang met smaak bezig. Het is wel ooit begonnen met een onderzoek naar... Eh, waarom bepaalde wijnen bij gerechten het zo goed doen. En als je daar steeds meer van gaat onderzoeken en steeds verder in komt... dan gaat het natuurlijk opvallen dat er sommige gerechten zijn... die heel veel mensen lekker vinden. En dat intrigeert mij, want ik denk van... Ja, als nou zoveel mensen uit zichzelf bepaalde combinaties van smaken of ingrediënten... heel erg lekker vinden, um, kunnen we daar niet grootste gemene delen in vinden. Dat zijn, we niet... dat zijn gerechten die altijd in een restaurant gevraagd worden. Ja, de, de, de, de topchefs noemen dat de signature dishes. Dus met andere woorden de gerechten waar mensen graag voor terugkomen. En het interessante is dat daar geen reclame voor gemaakt wordt. Kijk, je kunt bij, bij uh, grote hamburgerketens en, en frisdranken zeggen van... nou, die, die populariteit komt door reclame, maar hmm. dat is met die signature dishes is natuurlijk niet zo. Men zegt dat tegen de vrienden en tegen de buren. Van goh, ik ben daar geweest, het was zo lekker. Ga daar opnieuw heen. Eet dan dat. En daaruit leidde u een aantal zaken af? Ja, ik heb ze dus... Ik, ben, ik heb een keer voor mijn promotie in de tijd... heel veel van die topgerechten bestudeerd. Ik heb gekeken of de grootste gemene te vinden waren. En ik kwam er op zes die uh, dus blijkbaar aanwezig moeten zijn en, en gerechten dus heel interessant maakt. Ik wil er wel één ding aan toevoegen meteen. Dat is dat ook al zouden die um, uh, zes gerechten of zes, uh, succesfactoren perfect in een gerecht zitten, dan nog blijft het aan de mens zelf natuurlijk om dat lekker te vinden. Dus ik willen maar eerst even die zes succesfactoren. Welke ja. zijn dat? Uh, Punt 1 is de verwachting heel belangrijk. Dus je moet heel goed omschrijven hoe een gerecht uh, zal zijn. Omdat je niet dingen moet beloven die je uiteindelijk niet waar Dat moet op, uh, goed op de kaart vermeld staan. Dat moet dus echt heel goed op de kaart staan. En het moet ook qua uiterlijk uh, dus er echt ook heel goed uitzien. Ja. Dat is ook verwachting, wat je ziet met je ogen. Dan moet het heel lekker ruiken. Het moet in ieder geval niet fout ruiken. Want onze zintuigen zitten zo in elkaar... dat als we afwijkingen of dingen ruiken die ons niet bevallen... dan gaan we het niet eten. Ja. Dus uh, ruiken is echt een hele belangrijke factor. Dan uh, moeten er eigenlijk zoveel mogelijk van de basissmaken er toch wel in zitten. Dus een beetje zoet, een beetje zout, een beetje zuur. En dat onderling in een goede balans. Dus die balans van de basissmaken, dat is een hele belangrijke. Ja. Heel specifiek uh, blijkt umami. Uh, dat wordt wel de vijfde basismaak genoemd. Maar umami komt ook van nature voor in heel veel mooie producten. Oh, ik was even bang heeft... dat er een. Uh... Hoe noem je dat? Een, een smaakversterker werd gebruikt... die wordt nou, gemaakt in een fabriek. Ja, dat, is ook, dat, dat ligt ook heel erg op de loer. Omdat uh, de industrie inderdaad op een hele grote schaal... umami gebruikt en dan meestal in een, laat me zeggen, de vorm van E621... of gistextract, zoals ja. het ook wordt genoemd. Maar dit zijn um, gewoon natuurlijke smaakversterkers? Dit zijn doen. de natuurlijke. Dus uh, ik hoorde net dat uh, die beschrijving van het gerecht van François. Uh, tomaat is een, bijvoorbeeld een ingrediënt... wat van nature heel veel uh, glutam, uh, glutamaat heeft. Dus dat is het wat de umami smaak geeft. Aha. En zo zijn er veel meer natuurlijke grondstoffen... die van zichzelf dus die umami uh, component hebben. Dat nou hebben we ze nog niet allemaal gehad. Nee, er nog, er een? Een? Er komen, nee nog twee. twee. Um, en in het mondgevoel moet er een interessante mix zijn van hard en zacht. Dus um, uh, je mond wil, wil wat beleven. En um, vooral dit mondgevoel en afwisseling in mondgevoel is, is heel belangrijk. Ja. En dan de laatste factor is dat een hoog smaakgehalte en rijpe tonen belangrijk zijn. Maar oh, dat, dat, laatste, dat vind ik van dat, die vage, vage begrippen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik ga, er nog, ik ga het nog erger maken. Want ik ben bang dat dat een vertekening is van het onderzoek. Omdat we dat specifiek hebben onderzocht voor bij die, die toprestaurants... en bij de signature, signature traditions van die restaurants. Waardoor ik denk dat uh, je met name daarover gaat praten. Dus de hele rijke, volle, wat zwaardere gerechten... met, met ja, laten we zeggen paddenstoelen en dergelijke. Dus ik, ik ben bang. Ik ga het ook nog een paar keer overdoen, dit onderzoek. Uh, zeker in mijn nieuwe functie. Um, en ik ben bang dat we dan die rijpe tonen en uh, dat hoge smaakgehalte gaan strepen als factor. Maar het is dus niet gezegd dat als een gerecht aan al deze eisen voldoet, dat het dan gegarandeerd lekker is? Nou, dat is het interessante. Kijk, waar we het nu over hebben is smaak. En smaak is, wat mij betreft, een objectief uh, te vaststellen fenomeen. Ja, dat is wel bijzonder. Want en dat over is een smaak ja. valt te uh, veel maar uit. ja precies dus ik, ik zou het een grote stap vooruit willen noemen kijk als je namelijk een van de grote variabelen als je die kunt objectiveren dan ben je heel veel verder en dan blijft natuurlijk het lekker vinden van iets blijft een persoonlijk recht van iedereen. He, dus uh, wat de laatste weken nogal gesuggereerd is van dit maakt dingen lekker, nou pas even op, dit maakt de kans dat mensen het lekker vinden veel groter. Maar dat in, zou, grote precies, uh, in grote getallen zullen mensen dit lekker vinden. Er zijn een paar ja. van die mensen die dat niet lekker vinden, maar dat, dat is de minderheid. Precies. Als je niet van tomaat houdt bijvoorbeeld, dan zul je dat gerechtje wat François net beschreef, beschreef, dat zul je dat niet lekker vinden. Maar is iets lekker vinden ook niet een kwestie van leren? Volwassenen. Nou, dat dus is het, het meer dus dan het, dus dan die Bijvoorbeeld. Precies, maar dan heb je dus weer over proeven. En over proeven is heel veel interessants te vertellen. Bijvoorbeeld dat je daar inderdaad een, uh, uh, heel veel van kunt leren en ervaring in kunt opdoen. En dat het ook mogelijk is dat je dingen eerst niet zo lekker vond en later wel lekker vindt. Dus daar zit een hele component in die uh, met eigen persoonlijke ontwikkeling, ervaring, cultuur, maar ook proefvermogen uh, te maken heeft. Uw chef kookt op basis van uw smaaktheorie, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, en kun je nou stellen dat alle grote restaurants gerechten serveren... die aan uw smaaktheorie voldoen? Um, dat, is, dat is een intrigerende vraag. Um, het is misschien wel ook een beetje zo met tekenen en met voetballen... en nog een paar andere dingen. Je moet ook talent hebben... En het is heel goed mogelijk dat je zonder ooit je verdiept te hebben in de smaaktheorie... dat je dan uh, van nature en intuïtief heel goed een gerecht maakt. Net zoals het mogelijk is dat je meteen kunt tekenen en meteen kunt viool spelen. Uh, ja, zijn we opleiding. die natuurtalenten die dat meteen kunnen. En dan, dan denk je, nou, op acht jaar geleden had ik nooit zo'n tekening kunnen maken. Ja. Ja, ja. Ja, dus Van Gogh, als je dus de tekeningen van Van Gogh ziet bijvoorbeeld... die hij het maakte toen hij tien was of elf was... dan sta je stijl achterover van de kwaliteit van die tekeningen. Dat deed hij dus omdat hij dat enorme talent had. En dat Vervolgens is dus iets je... ongrijpbaars. Hè? Nou ja, dat is aangeboren, kunnen we maar zeggen... En dan vervolgens kun je dat talent natuurlijk enorm ontwikkelen door juist wel uh, opleiding te doen en juist wel met heel veel mensen erover te spreken en juist wel je best te doen om je eigen talent te ontwikkelen. Een talent is misschien een, een gegeven, maar het ontwikkelen van talenten en daar iets van maken, dat is natuurlijk nog iets heel anders. En is uw wetenschappelijke benadering van smaak alleen interessant voor koks die een sterrenstatus ambiëren of zijn er ook andere toepassingen denkbaar? Ja, dat, dat, dat blijkt nu zo te zijn. Ik was niet zo lang geleden een keer in Denemarken. En daar moest ik wat presentaties, mocht ik wat presentaties doen. Dat vond ik heel leuk. En de afgelopen van die presentaties kwam iemand naar mij toe. En die zegt, ik ben van het uh, plaatselijke ziekenhuis hier in Kopenhagen. En ik heb, heb dat artikel over die smaakfactoren gelezen. En ik heb dat toegepast in het ziekenhuis hier. En dat heeft ertoe geleid dat de waardering van patiënten... over de uh, maaltijden die geserveerd worden, enorm gestegen is. En daar heeft die man weer over gepubliceerd in, de, in, uh, in Kopenhagen. En dat heeft ertoe geleid dat nu, de laatste telling is geloof ik... 14 ziekenhuizen in heel Denemarken, die zo de theorie aan het toepassen zijn. Mooi. En dat maakt het heel interessant, want kijk als je realiseert dat bijvoorbeeld in de zorg... Uh, eh, Ondervoeding is een probleem. Is, dan wordt het natuurlijk een gastronomische vraag om je af te vragen, om je de vraag te stellen: hoe komt dat dan? Waarom eten mensen dan als ze ouder worden minder? Nou, dat zou dus te maken kunnen hebben dat ze het eten minder waarderen en het nadenken over hoe kunnen we dat eten dus lekkerder maken... zodat men meer eet en daardoor dus beter in het vel zit... en daardoor uh, minder vraag heeft naar allerlei antidepressiva en dergelijke... dat vind ik een hele uh, bijzondere invalshoek van gastronomie... die, uh, denk ik, ook in het kader van de zorg grote uh, effecten kan hebben. Meneer Klosser, nog één ding. soep. Die heb ik het liefst uh, boterzacht, zonder harde stukjes... vol stuk gekookte groenten en zuigmaals varkensvlees... En ik ben niet de enige die hem zo lust. Niks kokkans, niks bitter. Weg met die smaaktheorie van nu. <laughs> hou, hou, zo zou ik zeggen. Dankjewel, Peter Klossen, hoogleraar. <laughs> Zeker het weer, hoogleraar. Gastronomie, hartelijk dank en veel succes. Oké, okay, dankjewel. Zometeen nog spandoeken te koop op Schiphol. En Waarom wil minister Donner het mogelijk maken dat allochtone baby's alleen met de Nederlandse nationaliteit geregistreerd worden? Dat hoort u na het nieuws. Maar dan moet ik even goed kijken wie er zit, want dat deed ik gisteren niet. Jawel, hij zit voor mij, Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Een bestuurslid van auteursrechtenorganisatie Buma Stemra... legt zijn functie tijdelijk neer. Hij zou hebben geprobeerd zelf financieel beter te worden... van een zaak die hij zou regelen voor een componist. Ponius zond gisteren een opname uit van een gesprek... waaruit die deal zou blijken. Vanaf vandaag mogen veel nieuwe abonnementen... niet meer stilzwijgend worden verlengd. Voortaan geldt een opzegtermijn van een maand. Consumenten kunnen daardoor makkelijker afkomen... van bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportschool... of een contract met een energiemaatschappij.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 Met Felix Burders. Geen geknoei meer met verf van oude lakens. Als er iemand na een lange reis feestelijk onthaald moet worden op Schiphol, dan kan dat tegenwoordig met een spandoek uit de spandoekautomaat die sinds vorige week op de luchthaven staat. Verslag Jan Pels: hoe zit dat ding eruit? Ja, ik ben gaan Kijk, kijken. Gisteren heb je hem trouwens ook kunnen zien in de wereld draait door als je gekeken hebt. Nee. Het was namelijk het leukste nieuwtje wat Jan Mulder te melden had van de afgelopen maand. Dus het is een groot rood apparaat en het ziet er een beetje uit als een kruising tussen een, een frisdrankautomaat en een printer. En dan zo'n snoepautomaat zal ik maar zeggen. Maar ja. En dan onderuit de la, daar komen dan die, die, die spandoeken vandaan. En hoeveel kost dat dan, zo'n spandoek? Nou ja, dat loopt uiteen van uh, 3,95 voor een uh, lullig klein velletje van uh, twee A4'tjes uh, naast elkaar, zal ik maar zeggen. Tot uh, bijna 15 euro voor een uh, doek van 3 meter en dan heb je inderdaad echt wel een spandoek hoor, volgens mm. mij. Nou was ik daar uh, om te kijken uh, een paar uur en toen viel het me op dat het apparaat voor veel meer dingen gebruikt wordt dan alleen maar om welkomstspandoeken te maken. Ik kies uh, nu voor Dels uh, blauw. Ik kan allerlei achtergronden kiezen achtergronden bij het... Uh, kiezen. Het is nu voor het is een mooi blauw uh, geschilderd randje met Precies. een paar klompjes en een tulpen. En dan ga ik een, een mooie tekst maken voor een uh, spandoek voor het uh, Sinterklaasfeest. Uh, voor het Sinterklaasfeest, niet om iemand op te halen hier? Nee, niet uh, iemand op te halen. Ik uh, wil een surprise maken met de lijn in van dat we tegen Zwarte Pieten zijn. Dus ik ga nu een spandoek uh, maken. Bevrijd de Piet van het roet. Geef hem een witte toet. Of een echt stampandoek eigenlijk. Een echt spandoek. Uh, van hallo, welkom ja. thuis of zo. Dus, dus ik ga nu de tekst intypen, bevrijd. Piet van... Piet van zijn hoed, geef hem een witte toet. Kijk, dat kan dus ook allemaal uit dit apparaat waar de spandoeken uitkomen. Ja. En dan uh, moet ik waarschijnlijk niet gaan betalen. Ja. Als dat maar geen pijnlijke surprise wordt, de prijs. Nou ja, <lacht> nou, dat valt denk ik toch wel mee. Het zal ongeveer een tientje zijn, denk ik. Uh... Er komt nagenoeg geen geluid uit, maar uh, er komt er wel een heel groot spandoek uit. Kijk wat hier voor is. Zo uh, surprise. Zo, dat is geen kleine. Peace. Hallo, je hebt bijna twee mensen nodig om... Ik nee, zal hem even vasthouden, meneer. Nou, dat is ja, helemaal goed. Ja, helemaal goed. Ja. Ja. Zo, het is uh, aansluiten. Ja. ja. Zullen we gaan gewoon doen? Ja. Welke vind jij? Deze? En zo blijkt je de spandoekenmachine ook voor iets anders te kunnen oh, ja. gebruiken. Want nu komt er geen spandoek uit, maar een... Een waardebon. Een waardebon van maar liefst 500 euro. Oh, ja, oemme, oemme. En wie is de gelukkige?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 Van mijn achterkleinkind. Die vandaag aankomt hier op Schiphol? Nee. nee. Ook alweer nee, niet? Nee, over twee dagen verjaardag. Oké. Okay. Ja, daar komen wij voor. Ja. Iedereen komt uit de stad hier naartoe om allerlei spandoeken nee, te denk, maken. Ik heb mijn dochter gehaald uit, uh, Spa uit Spanje. Het uit Spanje. Het vliegtuig van uit Spanje. Ja? Zonder spandoek? Zonder spandoek, ja. Dat viel tegen. Ja, vreselijk. Dus heel hoort het eigenlijk, he? helemaal zelf geschilderd. Ja.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 Het is een zij. Wat is een zo? Ja. Weet ik veel. Het is Romy. Waar komt ze vandaan? Uit Amersfoort. En nu nee, komt ze maar uit nu... Australië. Australië. Lang weg geweest? Vier maanden. Ja. Oké, okay, dus dan mag er ook wel wat tegenover staan als ze vriendinnen ja, er toch? weer op komen halen. Natuurlijk. Een half uurtje schilderen. Ja. ja niks. Nou, ze zal er wel blij mee zijn, denk ik. Vast wel. Blijer dan met een, een, een, een spandoek uit een automaat? Zeker weten. Ja? Dit komt ja. recht. Ik mag hopen dat ze er blij mee is. Uw spandoek wordt gedrukt.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 Zo, daar is hij. Nou, en als je wil weten wat ik een tekst heb geprint, nou, kijk dan maar op de site. <laughs> Jan in de rol van Joris Linssen. Tadaa. de gids.fm, de wereldontvanger. En dan vangt de noot, je gaat naar Canada vandaag. Ja, naar Adi. Wappiscat, ja, ik hoop maar dat ik het goed uitspreek. Er is een afgelegen reservaat in het noorden van Ontario. En in Adiwapiscat wonen ongeveer 2000 mensen. Dat zijn oorspronkelijke bewoners van Canada. Ze worden ook wel de First Nation People genoemd. Nou, in hun reservaat, Adiwapiscat, heeft problemen met huisvesting. En die problemen zijn zo groot dat de plaatselijke chief in september al de noodtoestand afkondigde. Maar toen luisterde niemand totdat parlementslid Charlie Angus daar langs ging en hij maakte deze video die in Canada heel veel opschudding veroorzaakte. How many people are in here? kinderen. 6 6 4 kids. Four kids. Four kids. Four kids. No electricity. It looks like it's got a tarp above and a tarp below the pressboard. board. This is an uninsulated floor. Oh, an floor. It. floor on your feet. Ja, die Charlie Engels nam daar een, een kijkje in een schuur... waar een familie van zes personen woont, waaronder ook een baby. Nou, dat gebouwtje dat is gemaakt van multiplex platen. Dat dak dat is eigenlijk een stuk dekzeil. En die vloer die is niet geïsoleerd, hè? Hoorde je net. Er is ja. geen elektriciteit, geen stromend water. Nou, er staan niet alleen maar van dit soort hutjes in het reservaat. Er staan ook wel huizen, maar ja die, die zien er niet veel beter uit. Die zijn ook nauwelijks geïsoleerd, eh, van binnen helemaal beschimmeld. Er zijn 122 families in Adiwapiskat... die ja, onder zulke erbarmelijke omstandigheden wonen... en onder Ondertussen vries het al wel 15 tot 20 graden. Extreme kou, beschimmeld huis, hoe kunnen mensen daar wonen? Ja, goede vraag. Uh, er zijn ook heel veel gezondheidsproblemen. Mensen met luchtweginfecties, met huiduitslag. Kinderen die ziek worden he, door al dat vocht en die, uh, en die kou en de schimmel. Ja, en een nieuw, goed geïsoleerd huis, dat is ook niet zomaar beschikbaar. Want elk jaar heeft die gemeenschap maar geld om twee nieuwe huizen te bouwen. dus een enorme wachtlijst. Uh, en het is ook ontzettend duur om een nieuw huis te bouwen. Omdat al het bouwmateriaal, of veel ervan, moet worden ingevlogen. Omdat dat dorp zo geïsoleerd ligt. Er kan alleen maar naartoe gevlogen worden. Er is geen weg naartoe. Oh. Uh, ja, en, maar ondanks al, het, al die ellende zijn er dus heel weinig mensen die vertrekken. Maar dat die chief in september de noodtoestand afkondigde... is dat terecht dan? Nou, die chief die heeft uh, zelfs gevraagd om, om evacuatie van het hele reservaat. Uh, voordat het nog kouder wordt, ja, terecht, je kunt het overtrokken vinden. Want bij een noodtoestand denk je al snel aan aardbevingen of overstromingen dat ja, soort precies. grote rampen. Ja. Maar dit moet je volgens mij meer zien als een, als een noodkreet. En die wordt ook wel serieus genomen. Want gisteren arriveerde het eerste vliegtuig van het Rode Kruis met hulpgoederen. Offers of help have come from around the world, but these are Canadian donations for a Canadian-made problem. Sleeping bags, heaters to be distributed over the next 24 hours. Ja, het team van het Rode Kruis is uh, meteen begonnen... met het uitdelen van uh, onder andere slaapzakken en kachels. Om in elk geval de, de ergste nood te ledigen. Ja, en volgens deze uh, verslaggevers gaat het om Canadese donatie. Canadezen geven dus uh, slaapzakken en, uh, en kachels. Ja, het is voor een probleem dat door Canadezen zelf is veroorzaakt. Ja, dat hoorde ik haar ook zeggen. Maar ja. wat bedoelt ze daarmee? Ja, dat is maar net naar wie je luistert. Uh, die First Nations, zoals die reservaten worden genoemd... die zijn uh, voor hun budget voor een groot deel... afhankelijk van de federale regering. Er is jaarlijks gaat uh, bijna 9 miljard euro omgerekend gaat er naar die reservaten en de eerste reactie van de federale regering uh, van, uh, van uh, premier Stephen Harper was ook om te melden dat er naar, de, naar Atiwapiskat gaat wel ieder jaar 12 miljoen euro ja en wat is er met dat geld gebeurd vragen veel Canadezen zich af want ja, er wordt nu uh, met de beschuldigende vinger gewezen naar het, naar het bestuur naar, uh, van, die, van die first nations want hun leiders die maken er wel vaker een grote puinhoop van tenminste als je de commentaren op internet mag lopen. Maar dat slecht bestuur is dat inderdaad de oorzaak van al die ellende? Nou eigenlijk bestaat deze crisis al jaren en er had veel eerder hadden er goede nieuwe huizen gebouwd moeten worden in adewapiskat maar het reservaat had daar gewoon niet genoeg geld voor want veel van dat budget van 12 miljoen jaar dat gaat op aan aan onderwijs en gezondheidszorg en er is maar een heel klein beetje over om huis te bouwen nou dus de schuld ligt voor een deel wel bij het lokale bestuur uh, dus de lokale chief en voor een deel ook bij de federale regering. En over die schuldvraag, daar wordt nu een, een verhit debat gevoerd... in de Canadese politiek. En Bob Ray van de liberale oppositiepartij... die eist dat de federe, federale regering nu haar verantwoordelijkheid neemt. gaat de voor deze deplorable situatie... Ja, volgens Bob Ray van de oppositie is het een jammerlijke situatie. Het is een beschamende vertoning. Die is beschamend voor de reputatie van het hele land. Nou ja, en daarna hoorde je premier Stephen Harper ja, bijna een beetje schouderophalend... van uh, uh, ja, zijn regering heeft al heel veel geïnvesteerd, hè, zei hij. Uh, uh, maar ze gaat wel haar verantwoordelijkheid nemen. Uh, oh nee, ik moet zeggen, <laughs> ze neemt wel haar verantwoordelijkheid. Uh, en ze gaat op dezelfde weg verder zoals altijd al doen. Klinkt een beetje alsof de premier het niet helemaal serieus neemt. Nee, nou, Harper die zegt wel dat hij bezorgd is over die situatie. Hij stuurt wat specialisten naar Adawapiskat. Uh, die kijken dan waar de problemen precies liggen... maar die lijken heel weinig te kunnen doen. Ik denk niet dat iemand die hier zou komen en bezoeken... zou hier niet impacten door de staat van de us, Het yeah. But ons, ja. Maar fast the niet snel oh. not, Je kunt niet in swoop in. Yeah, there's some procedure that has to be followed. Ja, deze specialisten zijn wel duidelijk aangedaan... Hè, door wat ze in het reservaat hebben aangetroffen. Maar ja, een snelle oplossing hebben ze niet. Want daarvoor moeten eerst allerlei regels en proceduren worden veranderd. Ja, dat, dat gaat nog tijden duren. En juist dat bureaucratische moeras... dat is een van de oorzaken van die voortslepende crisis in Adawapiskat. En ja, de crisis in dat, in dat reservaat, dat is maar het topje van de ijsberg. Want er zijn meer dan 100 Canadese reservaten met grote problemen. En de hoogste chief van Canada, Sean Etlio, uh, die hoopt dat daar nu eindelijk iets aan gedaan wordt. Hij nu Adewapiskat zo in de schijnwerpers staat. Perhaps, um, perhaps this is a moment of reckoning that um, we gravitate immediately as Canadians often do when people are in need. Let's support them. Let's start working on the long-term solutions that are required, so that we're not back here talking about this again in a year, two or five years. Hij prijst die, die, de vele Canadezen die meeleven en ook doneren aan Adewapiskat en volgens de hoogste Chief van Canada ja, is dit hopelijk een afrekening met het verleden. En vandaag gaat hij ook om onder tafel zitten met premier Stephen Harper. Ja, en, de, en de chief Adlio die hoopt ook dat er structurele oplossingen komen... voor die reservaten. Maar kennis van die problematiek, ja, als je die kranten leest... Ja, die vrezen dat het bij labmiddeltjes blijft. Ja, en dat het wachten is op de volgende noodtoestand in de reservaten. En daar doe jij dan weer bericht van. Hartelijk dank, Willem van de Graag tot volgende week. Tot volgende week. Krasip, voordat ze uit elkaar gingen, doken ze nog even de studio in... en ze brachten sweet goodbyes. Everything's changing You don't want to leave things behind Can't breathe There's too many you through the night Wake up the sunshine Hello. Crasp sweet goodbye. Minister Donner wil dat in de toekomst dubbele nationaliteiten... niet meer standaard worden geregistreerd door gemeenten. Dat betekent dat nieuwgeboren baby's met een gemengde achtergrond... ook alleen als Nederlander kunnen worden ingeschreven. En daarmee lijkt hij op ramkoers te liggen met de PVV. Want als niet bekend is wie er een gemengde achtergrond heeft... dan kun je er ook geen beleid op maken. Ik praat erover met Martijn van Dam van de PvdA. Meneer Van Dam, goedemorgen. U goedemorgen. zit in Den Haag. Ik heb minister Donner ooit horen zeggen... dat uh, deze manier van registreren helemaal niet mogelijk was. Maar is kennelijk van mij. Verandert. Ja, we hebben het CDA en de PvdA samen hebben um, eigenlijk al een paar jaar geleden gezegd... we willen hier vanaf. We willen er vanaf dat als ouders zeggen... ik wil mijn kind alleen de Nederlandse nationaliteit geven... maar omdat dat vanwege de wet van het land waar ze vandaan komen, dus is meestal Marokko, uh, niet mogelijk is. Want Marokko dwingt eigenlijk mensen om de Marokkaanse nationaliteit over te dragen van ouders op kind... Ja. Um, ja, als mensen zeggen, dat willen we helemaal niet... dan was het Nederland dat ging registreren... nee, maar dit kind heeft toch de Marokkaanse nationaliteit. En verder is er niemand die daar vanaf wist. Er was niemand die dat registreerde. Marokko zelf weet natuurlijk helemaal niet dat die kinderen geboren worden. Uh, dus Nederland registreerde dat. Wij zeiden, we willen daar vanaf. En Donner hield maar vol. Die zei nee, maar dat kan niet, want het is de Marokkaanse wet... en we moeten dat vastleggen. En nou ja, nu heeft hij dus ineens een heel andere opvatting. Ja, ik ben daar natuurlijk heel blij mee, want ik vind het terecht. Um, want ja, je... Weet je, omdat een ander land mensen iets opdringt dat ze zelf helemaal niet willen. Dat betekent nog niet dat Nederland eraan mee moet werken. Nee, maar aan de andere kant van die Marokkaanse wet... blijkt dus een kind van Marokkaanse voorouders... tot in de eeuwigheid Marokkaans te moeten zijn. Ja. Of wij die dubbele nationaliteit nou registreren of niet. Ja, maar dat, kijk, de wetten is natuurlijk uh, maar papier. Hè? Um, <laughs> dus kijk, de, de, de Marokkaanse wet is zo, die zegt van als een van de ouders Marokkaans is, een Marokkaanse nationaliteit heeft, dan krijgt het kind dat ook. Nou ja, als je dat doorvoert, dan zou dat dus betekenen dat over honderd jaar er nog steeds Marokkaanse kinderen in Nederland geboren worden. Terwijl uh, he, het, het dus al hun bed-bed-overgrootouders waren die uh, naar Nederland uh, geëmigreerd zijn. Ja, weet je, dat als, mensen willen dat op een gegeven moment helemaal niet meer. Die worden gewoon in Nederland geboren. Die hebben in Nederland hun toekomst liggen. Die, die willen helemaal niet meer eraan herinnerd worden... dat ze ooit, 100 jaar geleden, uh, afkomstig waren van Marokkaanse voorouders. Uh, dus die Marokkaanse wet is echt absurd. Weet je, ik vind echt dat je dat mensen niet... Uh, je, je kunt dat mensen niet aandoen. Alleen... Maar meneer Van Dam, toch even. Wat ja? gebeurt er nu als allochtone ouders van bijvoorbeeld Marokkaanse afkomst... bij het gemeentehuis komen ja. om aangifte te doen? Hè? Meestal is het de vader van de baby die net geboren is... Wordt er dan maar één nationaliteit geregistreerd? Of kan die vader ook zeggen... ik wil dat er ook die tweede nationaliteit, namelijk de Marokkaanse, bij komt? Nou, nu is het zo dat het allebei geregistreerd wordt. Ja, dus zelfs dat, dat als doen de gemeente. Zelfs als die vader zegt, die vader zegt ja. nee, dat wil ik niet, dan wordt het toch gedaan. Ja, ja. Nee, kijk, dus als Donner nu zegt, ik ga die wet aanpassen... Het, het lijkt mij voor de hand liggend dat dan de ouders keuzevrijheid krijgen. Dus dat ze zelf mogen zeggen, ik wil maar één nationaliteit registreren... of ik wil er twee laten vastleggen. Dat, dat lijkt me het meest voor de hand liggende, want ons was er steeds om te doen, geef mensen keuzevrijheid. Um, um, en, en, en daar zat natuurlijk ook het belangrijkste bezwaar in tegen de huidige praktijk, dat mensen die het niet willen, die worden gedwongen om toch die Marokkaanse nationaliteit te laten vastleggen, terwijl ze er vervolgens helemaal niks mee doen en terwijl Marokko ook eigenlijk helemaal niet weet dat die kinderen hier geboren worden. Um, hè, dus dat is natuurlijk het, het Daarom zei ik net, die Marokkaanse wet is natuurlijk ook maar papier. Want ja als niemand het vastlegt en Marokko het niet weet... weet Marokko natuurlijk ook helemaal niet wie die onderdanen dan zijn. Ja. Dus die bestaan feitelijk dan eigenlijk Nog niet. Nog even voor de duidelijkheid. Het gaat dus niet om het inleveren van je tweede paspoort. Dat heeft nee. hier niets mee te maken. Nee, he? nee, het gaat puur om het vastleggen in de Nederlandse uh, gemeentelijke bevolkingsadministratie. Dus de GBA. Nou, en, dat, en dat is natuurlijk ook wel weer interessant. Want dat is voor Nederland weer het enige instrument dat je hebt om er beleid op te maken. Ja, en, en de PVV heeft al laten weten... dat gemeenten een dubbele nationaliteit... moeten blijven vastleggen. PVV-leider ja. Geert Wilders... vindt dit van groot belang voor onder meer... de bestrijding van fraude en het afpakken... van het Nederlanderschap van criminelen. Juist, ja, het gaat, het gaat natuurlijk vooral... om het, uh, om het laatste. Kijk... Uh, wij hebben altijd gezegd, als je Nederlander bent, dan ben je ook echt Nederlander. Dan hoor je erbij. En dan geldt voor iedere Nederlander geldt dezelfde wet. En we gaan niet de ene Nederlander zwaarder straffen dan de ander. Of anders straffen dan de ander. Dus het afpakken van je Nederlanderschap, dat kan wat ons betreft, kan nooit een straf zijn. Uh, je kunt naar de gevangenis gestuurd worden, desnoods levenslang. Maakt allemaal niet uit. Maar voor elke Nederlander hoort hetzelfde recht te gelden. Want in Nederland discrimineren we niet tussen de ene Nederlander en de andere Nederlander. Heeft dat meegespeeld in nou, Donnen, denk Dat natuurlijk wel. Ja, dat, dat zou, misschien zou dat wel eens kunnen. Misschien dat dat hem wel uh, heeft overtuigd. Uh, kijk, dat zal hij zelf moeten zeggen. Dat zal hij ongetwijfeld niet, uh, niet doen. Maar het is wel opmerkelijk dat hij hiermee... op zo'n groot conflict met de PVV afstevend. Want dit is voor de PVV net te cruciaal... dat die, die registratie overeind blijft... om al die plannen die de PVV heeft... om uh, mensen met een dubbele nationaliteit anders te gaan behandelen... dan andere Nederlanders, uh, om dat uit te kunnen voeren. Kijk, en op het moment dat de gemeente het niet meer registreren... dan kunnen die PVV-plannen dus ook niet meer worden uitgevoerd. Dus het, ja, het, het, het me ook niet dat de PVV zo boos is. Ja, ik, ik, ik denk dat we op een stevig conflict... tussen de coalitiepartners afstevenen. Nou, uh, ligt die wets pass -passing ligt bij de Raad van State. Hoe zullen die adviseren, verwacht u? Dat, dat wordt waarschijnlijk nog heel interessant. Um, omdat je kunt natuurlijk heel strikt juridisch ernaar kijken. En zeggen ja het is nou eenmaal de Marokkaanse wet. En horen we dat dan niet vast te leggen. Um, maar de andere kant is natuurlijk ook. Dat we in Nederland gewoon het principe hebben. Dat mensen wel vrij moeten zijn in de keuzes die ze maken. Um, dus ja ik. Ik, ik hoop dat dat voor de Raad van State zwaarst weegt. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de politiek die moet beslissen. Uh, we nemen de adviezen van de Raad van State altijd heel serieus. Um, maar we wijken er ook wel eens van af uh, op het moment dat we dat verstandiger vinden. Um, nou, en, en in dit geval um, is voor mij eigenlijk al duidelijk hoe, hoe dit moet uitpakken. Namelijk, ik vind dat je mensen die keuzevrijheid weer terug moet geven. Um, ja, ben heel benieuwd hoe dat afloopt in de Tweede Kamer. Ik ben ook reuze benieuwd. Ja. Martijn van Dam, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. Wat valt er nog te zien op de buis? Nou, vanavond een aparte benadering van de crisis waarin we verkeren in Europa. Hoe crisisbestendig bent u en wat is uw crisis-x-factor? Nou, die wordt namelijk getest in het thema-avondprogramma Zo, crisis. Met een crisis een crisistest en BN'ers waaronder Meili Vos en Frits Hoefnarel. Gepresenteerd door Art Royakkers en muzikaal omlijst door DJ Gerard Ekdom. Om vijf voor half negen op Nederland 3. De Duitse doorvoerkampen in Nederland werden na de Tweede Wereldoorlog gebruikt... voor de huisvesting van Molukkers. U kent natuurlijk kamp Vught en kamp Westerbork. Maar kamp Konrad in Rauwveen is minder bekend. Vanavond in Holland-Doc een documentaire over de Molukker Matthijs Suhoka. Over zijn familie, over 23 andere gezinnen... die daar na aankomst uit Indonesië werden gehuisvest. Om 11 uur op Nederland 2. En wilt u wel eens een IJslandse band zien? Kijk dan naar Sigur Ros live in concert. Opgenomen in Alexandra's Palace in Londen, met archiefbeelden. Precies om 12 uur s'nachts op Canvas. De tijd dat Jurgen van den Berg meestal de televisie aanzet. Jurgen, lunch. <laughs> Zometeen gaan we even bellen met iemand van de uitgeverij Bertram en de Leeuw. Dat gaat over een sociale media top 50. Die zij vanaf nu uitbrengen. Daar kunnen schrijvers hun populariteit dus meten. En de stelling straks in stand.nl: De oproep van minister Van Bijsterveld aan ouders is betuttelend. <laughs> dat is wat op te doen geweest. Hè? Nogal. En Anne Elzinga van het magazine JM-ouders... is het ook helemaal niet met Van Bijsterveld eens. Ik ben benieuwd naar haar argumenten. Surf naar degids.fm. En ik ben er natuurlijk mooi weer. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de Eredivisie, Groningen NEC. Het is ademendeel om naar te kijken en maar te luisteren. De Graafschap Roda. Voorn en het doelpunt van de Graafschap. Ado Dus de eerste mogelijkheid, oh, op de paal zeg En Ajax Excelsior. neemt kort en komt de combo. op de land. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.